NOS Nieuws van 9 uur. Maar met het NOS Journaal. De staat heeft opnieuw miljoenen terugverdiend... met de verkoop van aandelen in verzekeraar ASR. In 2008 was ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd... om te voorkomen dat de instellingen zouden omvallen. De staat had nog bijna 37 van de aandelen in ASR. Dat, nu is, dat is nu afgebouwd naar zo'n 20 De verkoop heeft 725 miljoen opgeleverd... De overheid betaalde destijds 3,6 miljard voor ASR. Als nu alles zou zijn verkocht, zou dat een kleine winst hebben opgeleverd. De overheid bezit ook nog 70% van de aandelen in ABN Amro. De verwachting is dat binnenkort ook het belang in die bank verder wordt afgebouwd. VVD, CDA en D66 zijn teleurgesteld in GroenLinks na het klappen van de formatiegesprekken. Gisteravond bleek dat GroenLinks-leider Klaver niet wil instemmen met een voorstel over migratie dat op tafel lag. Formateur Cenk Willink gaat nu op zoek naar een andere coalitie om een meerderheidskabinet te vormen. Een democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden in Amerika wil in de wet vastleggen dat de president zijn tweets niet mag verwijderen. Ook moeten ze allemaal officieel gearchiveerd worden. Trump communiceert veel via Twitter op zijn eigen Real Donald Trump account. Daar doet hij vaak stevige uitspraken die volgens het Twitter huis moeten worden gezien als officiële verklaringen van de president. Het congreslid wil dat in de wet wordt vastgelegd dat ook de communicatie via sociale media wordt gearchiveerd. Presentatrice Floortje Dessing heeft in Canada een prestigieuze Rocky Award gewonnen. Ze won de tv-prijs voor de tweedelige documentaire serie Floortje terug naar Syrië. Voor dat programma ging ze vorig jaar naar Syrië... nadat ze er negen jaar geleden voor het begin van de oorlog ook was geweest. Ook de zaak Menten van Omroep Max viel in de prijzen. Die drama-serie gaat over het waargebeurde verhaal van journalist Hans Knoop... die jacht maakt op oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Het weer, zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 17 graden op de Wadden... en plaatselijk 23 in Limburg. Dit was het nieuws. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad neemt alweer af. Dit zijn de files die nog wat meer vertraging geven. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Hilversum Noord en de afrit Buntschoten, 7 kilometer. De A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knoop het Ipenburg en Dorp 4. En ook bij Hoogmaden nog wat langzaam rijdend verkeer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug, 3 kilometer en een kwartier extra. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, 6 kilometer, 20 minuten vertraging.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Ik weet dat je geen mens meer Vibration thing you can do. En dan kom je in één deze tegen. Heerlijk, Laura Tesona, hoor En Haier aan het begin van U2 van Zandvoort op zondag. U2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl de zomermarkt in volle gang uh, uh, losgebarsten is. En nog uh, tot uh, vijf uur, dan wel zes uur doorgaat. In het centrum van Zandvoort. Meer, meer dan 300 kramen. U hoort het goed. Dus gezelligheid alom. Niet alleen op het strand, maar natuurlijk ook in het centrum van Zandvoort. Op het circuit wordt er momenteel gereisd. En wel de Endurance Race die om 11 uur is begonnen. En die duurt nog tot 5 uur. Dat allemaal in het kader van het DNRT Racing Days. En de toegang is gratis. Dus als u lekker in de duinen wil gaan zitten. En een lekker genieten van racegeweld. Dan is wellicht het circuit Zandvoort de aangewezen plek voor u. En uh, nou, vanuit hier gaan we natuurlijk de finale van Roland Garros volgen. Tussen Nadal en Wravrinka. Wij houden u op de hoogte. En wellicht dat we ook nog even uh, gaan kijken naar de finale van uh, de eredivisie in Nederland uh, gemengd. Uh, die tussen, uh, Verspeeld wordt tussen de Lemonias en de Lobbelaar. Helaas heeft Zandvoort zich niet kunnen plaatsen voor deze uh, finale. Maar goed, de Lemonias gaan we natuurlijk wel even volgen als er tussenstanden zijn. Zullen we u dat melden? Verder, natuurlijk, het vaste item rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Uiteraard hebben we wat Zandvoorts nieuws in het korte tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We zitten binnen bij de Tolweg 10 aan. Ja, lekker Eckhoutje aan, hè. Hoppetje, heerlijk. Heerlijke temperatuur. Lekker cool. Lekker cool, man. Cool, cool. Heerlijk. Nou, misschien uh, zit je ook wel lekker koel cool aan een koel uh, cool drankje op het uh, strand. En dan uh, komt in één keer uh, deze plaat uit de speakers. Hier is Ivan en Baila. MUZIEK Alweer, uh, vele jaren geleden dat was Ivan en Baila. Een in the club isn't the best place to find the lovers the bar is where i go fast we slow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 En Fred Sheeran kom je tegen in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. We zien hem nog wel uit op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Maar binnenkort gaat hij verplaatst worden naar de zaterdagavond volgens mij, toch? Albert-Jan? Eh, klopt. Klopt, hè? Ja, dus... dat wordt na de nader, nadere informatie volgt. Zo is het, je in ieder geval de single The Shape of You. 17.03. 17.30 is Zandvoort, een uh, goede middag. En uh, ja, het gaat weer gebeuren, hè. De zandsculpturen komen eraan. Voor de zesde keer op de rij wordt het Europees kamp, eh, Zand, eh, kampioenschap zandsculpturen in Zandvoort gehouden. De deelnemers starten op 12 juni en worden dit jaar geïnspireerd door de Hollandse meesterwerken uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg, die vanaf 7 oktober in de Hermitage Amsterdam te bewonderen zijn. Het EK Zandsculpturen is een unieke samenwerking tussen de Hermitage Amsterdam en het Zandvoorts Museum. Een zeer gerenommeerde jury onder, eh, onder meer bestaande uit Martijn Bos van het Rembrandthuis... Marcel West, Westerdiep van Escher in het Paleis... en Erik Zwemmer van het Holland Casino. Zandvoort zullen zich buigen over de resultaten van de internationale zandkunstenaars. Paul Mostert, dus adjunct-directeur van de Hermitage... het is heel bijzonder dat deze Hollandse meesters... straks voor het eerst weer even terug zijn in Nederland... in de Hermitage. Nog bijzonder is dat zij dan ook... in een grote zandsculptuur in Zandvoort te, zullen, te zien zullen zijn. Op 18 juni maakt de jury bekend welke zandkunstenaar... zich Europees kampioen zandsculpturen 2017 mag noemen. Vanaf 18 juni organiseert het Zandvoortsmuseum samen met de kunstgalerie Atelier Open een tentoonstelling met als thema Hollandse meesters. De tentoonstelling met sculpturen van Eppe de Haan, Marlene Scherps en Kitty Warnawa sluiten perfect aan bij het Zandsculpturenfestival. Tijdens de tentoonstelling van het Zandvoortsmuseum zijn werken te zien van diverse kunstenaars.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 Er is ook een buitententoonstelling op de Boulevard de Vauvage en het Badhuisplein... met expositiepanelen met afbeeldingen van Hollandse meesters. Tevens is er een buitenbeeldroute boekje Kunst in Zandvoort... met informatie over alle beelden die in Zandvoort staan. De tentoonstelling in het Zandvoortmuseum is van 18 juni tot en met 20 augustus te bezichtigen. De zandsculpturen zullen naar verwachting tot circa november te bewonderen zijn. Ja, normaal gesproken is het uh, twee maanden later, toch? Die standsculpturen? Uh, nee, ja, meestal lopen het door tot de kerst, zou ik bijna zeggen. Ja, wel, jawel. Ja. Maar dan begint het ook twee maanden later. Ja. Nou, dit jaar uh, dus uh, vroeg hier in uh, Zandvoorts. Moi, je redouche chez ma maman oh, oh. Moi, chez ma maman Nou, als ik zo naar buiten kijk op dit moment, uh, Albert-Jan... zie ik het uh, zonnetje een beetje zwakker uh, worden. Ja, dat, dat was ook een beetje uh, aangegeven, maar het is, het is wel erg vroeg. Ja, heel vroeg, heel vroeg. <laughs> vroeger dan ik had verwacht. Uh, dus, dus, <laughs> Wordt het uh, koud straks waarschijnlijk. Dan, ja, dat moeten we niet hebben, want ik uh, ben er niet op gekleed. Nee, ik kan niet. <laughs> dus. Goed, even uh, Roland Garros, uh, Nadal, Wawrinka... De, die zijn inmiddels uh, begonnen aan hun finale partij... Tussenstand 1 tegen 1. En ik verwacht niet dat we voor vijf uur de einduitslag bekend kunnen maken. Want de heren zijn erg aan elkaar gewaagd. Dan nog even de tussenstand van de finale in de eredivisie gemengd. En dan hebben we het ook over tennis Nederland. Lemonias speelt die finale tegen Egeria, Alta. Tussenstand 1 tegen 1. Oké, okay, tot zover het tennisnieuws. En zodra dan krijg je even een agenda Ja, dat is weer een behoorlijke stapel die voor uh, Albert-Jan ligt. Dus de komende dagen weer voldoende te doen hier in Zonvoorts. En hier is Joe Jackson. Is he really going out with him? Pretty women at walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold.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 See me there's something going wrong around here Tonight's the night when I go to all the parties down my street I wash my hair and I kid myself I look real smooth They say the looks don't count for much, so there goes your proof. This year. de ziel van Joe Jackson en is he really going out with him? Ja, mocht je nou uh, buiten Zandvoort uh, op dit moment aan het luisteren zijn naar CFM uh, Zandvoort, welkom uiteraard. En mocht je een kijkje willen nemen op het strand, nou dat kan eenvoudig. Download uh, daarvoor onze eigen ZFM app, die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store uh, of Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en kijk dan bij live uh, Beatscam. De Beatscam uh, bij de haven uh, van uh, Zandvoort. Kan je een kijkje nemen op het strand, hoe gezellig druk het daar op dit moment is, uh, Albert-Jan. En het is druk. Het is heel druk, ja, <laughs> rekenbaar. Ja, het is tijd voor de evenementagenda. Zoals al eerder gemeld, uh, luisteraars en kijkers, de zomermarkt is in volle gang en duurt uh, op papier nog in ieder geval tot uh, zes uur. Drie, meer dan 300 kramen uh, sieren het centrum van Zandvoort en er is van alles te koop en te kijken en te eten uiteraard. En op het circuit nog tot 5 uur de DNRT Racing Days. Met vandaag de Endurance Race. Die om 11 uur is gestart. En de finish rond 5 uur verwacht. Gaan we door met de evenementagenda. Dan gaan we naar morgen, 12 juni. Het is een uniek evenement waarbij toprestaurants zich out of the box bij Ayuma. Op het zuidstrand van Zandvoort presenteren. En morgen is het tijd voor Duin- en Kruidberg. Dat uh, uh, allemaal bij Ayuma morgen. Uh, u bent vanaf 6 uur vanaf. Hartelijk welkom. En dan word je ontvangen met uh, bubbels. En de start is vanaf 7 uur. De kosten voor het food, inclusief bubbels is 39,50 euro. Ze werken dit jaar wel met tickets. Geen tickets, geen tafel. Tickets zijn natuurlijk te verkrijgen via Ayuma. Goed, zoals ook al eerder gemeld... het EK Zandsculpturen festival barst morgen los...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 waarin ongeveer 600 hooggekwalificeerde kunstenaars... uit alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. Verschillende zandkunstenaars uit Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd. Het thema dit jaar is zoals gezegd Hollandse Meesters... en op zondag 18 juni wordt er bekendgemaakt... welke kunstenaar zich Europees kampioen Zandsculpturen 2017 mag noemen. Dat allemaal vanaf morgen. Dan maken we een bruggetje naar volgend weekend... want dan, wordt er, dan staat Zandvoort in het teken van fietsen. En wel tijdens het weekend de Cycling Zandvoort. Het circuit Zandvoort staat geheel in het teken van Cycling Zandvoort. Een bijzonder fietsevenement... Voor zowel recreatieve wielrenners, maar ook voor families... mountainbikers en andere fietsliefhebbers... is er veel te zien en te beleven op 17 en 18 juni. En zelfs op 18 juni tijdens dat Cycling Zandvoort... een speciaal evenement. En dat staat onder de naam fietsen.com event. Want elektrische fietsen worden namelijk ook steeds populairder. Dus op 18 juni kunt u de elektrische fietsen van dichtbij bekijken... en wellicht ook uitproberen. Allemaal op het circuit Zandvoort. En de klassiekliefhebbers zijn op 18 juni of vanaf 3 uur ook van harte welkom tijdens uh, de classic concerts en we hebben wel een piano recital. Het duo Tobias Bosboom en Yukikiki Waizenwaga verzorgen in een concert in de Zandvoortreeks op zondag 18 juni. Uiteraard in de protestantse kerk in Zandvoort. De entree is 5 euro en het is allemaal aan de Poststraat nummertje 1. Nogmaals, entree 5 euro voor het Classic Concert, het Piano Recital. En vanaf 23 juni, vanaf 5 uur tot en met 25 juni, ja, dan is het Zandvoort weer culinair. En heel erg culinair, onder het motto culinair zandvoort. Op 23, 24 en 25 juni vindt op het Gasthuisplein in Zandvoort alweer voor de negende keer culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid.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 De gerechten kosten maximaal 6 scharrekoppen. En tijdens Culinair Zandvoort vindt u bij de Kassa's de Culinair Krant. Deze krant staat boordevol informatie. Een must om mee te nemen naar Culinair Zandvoort. Nogmaals op 23, 24 en 25 juni. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Zo is het, dankjewel Albitan. Dat was weer. De evenwinter agenda Ook de komende dagen weer voldoende te doen in Zandvoort. Je hebt zin in Zandvoort. There's a reason for the sunshine sky.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 Let your love Bellamy brothers hoor je and let your love flow yeah, yo me en hier is Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez het un poco malo sé y no me luce Tú es por usted Mami yo me siento tuyo yo sé que no te Als je si niet weet, bonita niet. Als je a weet, dan weet je het. maquillar. je siempre a dan me je que él te trata mal weet, dan weet je je het weet, solo decides tú, que seas feliz. You make me feel Het is een PJ duizend in een dozijn, maar oké... Okay, wel een lekkere zonnige single deze van Nicky Jam. Je hoorde met L.A. Manta, Jawel, een singeltje die het beste aardig kan gaan doen in de hitparades... uiteraard tijdens deze zomer van 2017. Ja, Albert-Jan? Ja, ik heb een bericht voor jong en oud. Voor jong en oud. Twee of met okay. twee, twee evenementen berichten. Allereerst de jeugd. Op woensdag 14 juni is het buitenspeeldag. Pluspunt organiseert allerlei leuke kinderactiviteiten, zoals en dan komen ze panna, knockout, estafettes... schminken, hinkelen, hula hoepen, springtouwen, touwtrekken, twister, trefbal, springkussen, kanjam, schuilen, stoepkrijten, zaklopen en nog veel en veel meer. Alle kinderen zijn die middag van harte uitgenodigd om te komen spelen op de parkeerplaats voor de deur van Pluspunt Vlemingstraat nummertje 55. Het tijdstip van 1 uur s middags tot en met 4 uur s middags. Wie mee wil helpen met de organisatie kan zich aanmelden bij Rens-Wit via r.witapje plus.zandvoort.nl. R.witapenstaatje plus.zandvoort.nl dan naar de senioren. Vervelen in de zomer hoeft niet... want ook in de zomermaanden gaat ook, uh, ook samen... het gezelligste huiskamerproject voor senioren van Zandvoort... namelijk Gewoon Door. Er zijn dan zelfs diverse leuke uitjes en extra activiteiten gepland... zoals zomerbingo, jeu de boel, een terrasje doen op het strand... een wandeling of door oud Zandvoort, Mitchell Golf... en nog veel en veel meer. Op www.ookzandvoort.nl, www.ookzandvoort.nl... Vindt u meer informatie en een omschrijving van alle uitstapjes? Aanmelden kan bij de balie van Plus. Vlemingstraat, nummer 55. En meer informatie kunt u uiteraard uh, uh, vinden uh, via Yolanda, apenstaatje, punt, zandvoer, punt, nl. Bellen kan ook en dan is het 574. 0330, 574 0330. Dus Zandvoort zorgt voor zowel jong als voor oud. Dat wou ik net zeggen. Je gaat echt van jong naar oud, hè? <laughs> Dat was dan inderdaad de berichtgeving... over een tweetal leuke evenementen hier in Zandvoort. 13 minuten over half vier Ja, we hebben de zin in de muziek van Spargo. En wanneer het Affair.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 Con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, súi manifesten, con de kanzonen, con amoure, con het houe, kon puudonne, súmpeenere suure. Morgen, midaagje, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.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 Ja, gelukkig wordt er zon weer wat feller bij de Eismaat. Heerlijke, heerlijke Italiaanse muziek zo op de zondag bij CFM. Dat was Toto Continuo en Litaliano. Ja, het wordt gezellig op de boulevard, uh, Albert-Jan. En het wordt steeds gezelliger op de boulevard de Vauvage. Naast de drie houten kiosken met kleding, gypsy art en strandattributen... heeft de gemeente Palmbomen langs de boulevard geplaatst. Tussen de kiosken kunnen kunstenaars dagelijks hun kunstwerken verkopen. Al met al een kunstzinnige verfraaiing van het boulevardgedeelte... tussen Bouwers Palace en de Rotonde. In de middelste kiosk is Nathalie Pereboom van Beach Promotion aanwezig. Ze is de initiatiefneemster en tevens het aanspreekpunt voor Art Boulevard Zandvoort... een concept met kunstuitingen en wellness. Bij Nathalie Pereboom kunnen kunstenaars zich aanmelden... om hun kunstwaar aan de man te brengen. Momenteel is het kunstaanbod door weersomstandigheden... was het nog wat minder. Maar Pereboom is zeer enthousiast over het concept... en vandaag zal het wel een drukte van belang zijn op de boulevard. En zij ze weet zeker dat over een poosje de strandkunstenaars... een bijzondere aanwinst voor Zandvoort zullen zijn... Het aanbod van zowel de kiosken als de kunstenaars is zeer divers en alles is mogelijk. Zo waren al Ludo Modello met kleurrijke objecten en Bert, S Bert Smit met crazy cartoons aanwezig... en de zandvoortse Anita van der Meijen met alu Sieraden is een trouwe deelneemster. Het is geen markt met vaste kramen, maar op de plek 2 bij 3 meter... Mogen, uh, mogen wel stoelen, een tafel, een rek of een andere attributen geplaatst worden. Het kunstevenement is van 10 tot ongeveer 8 uur te bezoeken... en bij slecht weer gaat het kunstaanbod niet door. Nou, daar hebben we even geen last van. Nee, zeker technie. niet. Ben je ook geïnteresseerd om als kunstenaar deel te nemen... dan is de eerste deelname met jouw kunstaanbod gratis... zodat je kan ervaren of het concept je aanspreekt. Daarna zijn de kosten 15 euro. Voor meer informatie bezoek Perenboom bij de middelste kiosk... of bel app sms naar 06-838-99158. 06 838 Een uh, gezellige boulevard hier in Zandvoort. Ja, in de houden van hem. Zodat ik het derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zondag. En tot aan het uh, nieuws van 4 uh, uur nog twee platen... waaronder deze van Toontje Lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand.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 Dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst